7 uur. Rachid Finch met het NOS journaal. Het CDA wil dat politieke partijen in de toekomst zelf verantwoordelijk zijn voor het al dan niet openbaar maken van schenkingen. De Tweede Kamerfractie haalt hiermee een belangrijk deel van het wetsvoorstel van minister Spies van Binnenlandse Zaken onderuit. De CDA-minister wil de controle van politieke giften door het ministerie laten uitvoeren. Het ministerie zou in het voorstel ook boetes kunnen uitdelen aan partijen die zich niet aan de regels houden. Volgens de oppositie maakt het CDA deze draai om de PVV tegemoet te komen. Deze partij noemde de nieuwe wet een anti-PVV-wet. De bedoeling van de nieuwe wet is transparantie voor de kiezer... en het voorkomen dat partijen in ruil voor geld bepaalde standpunten innemen. AOB-voorzitter Drescher neemt afstand van de zware kritiek... van bondsbestuurder Kirsch op de persoon van minister Van Bijsterveld. Na de actiebijeenkomst van vanmiddag van stakende docenten... zei Kiers dat zij dat minister Van Bijsterveld niet het intellectuele niveau heeft... om minister van Onderwijs te zijn...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 Normaal worden er in januari juist veel nieuwe cao's gesloten... zegt werkgeversorganisatie AWVN. De organisatie denkt dat de impasse is ontstaan... door de economische situatie en de problemen in de pensioensector. In 2011 liepen 550 cao's af. Daarvan moeten ongeveer 150 cao's, waaronder die van ambtenaren... nog worden vernieuwd. Het weer vanavond vanuit het westen droog en steeds meer opklaringen. Morgen veel zon, maar vooral in het westen ook kans op een enkele bui. Het wordt een graad of zeven. Dit was het NOS-journaal. ANDB Verkeersinformatie. Het was een drukke avondspits. Nu nog steeds 85 kilometer file. Veel aanrijdingen waren er, vooral in de regio Rijnmond. Ook nu nog is de A20-hoek van Holland richting Gouda dicht bij Knopen Terberichtse Plein. Heeft te maken met een ernstige aanrijding van vanmiddag. Vanaf Spaanse Polder staat tot aan Knopen Terberichtse Plein 5 kilometer file. De overige files van dit moment de A1, Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Bussen en knooppunt Muiderberg 7 kilometer. Op de A13 naar Rotterdam voor het knooppunt Kleinpolderplein 7 kilometer. Dat heeft te maken met de A20. Op de A16 van Rotterdam naar Breda staat voor knooppunt Ridderkerk 2 kilometer. Zijn daar twee rijstroken dicht na een aanrijding. En op de A58 van Breda naar Eindhoven. Tussen knooppunt de Baars en Oorschot nog 6 kilometer. Ook dat was een aanrijding, maar daar zijn alle rijstroken weer vrij.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 Dit is Radio 1, de NTR. Genstof. Dames en heren, goedenavond. Onze gast gaat in zijn tv-serie De Koosjere Hamvraag... op zoek naar de geheimen van de Joodse keuken... en stuit op wonderlijke zaken zoals het ei... Goosjere joden zweren bij een wit ei, omdat daar vrijwel nooit bloed in zit. Maar een wit ei komt bijna altijd uit een legbatterij... en is dus dieronvriendelijk, terwijl de Tora zegt... dat dieren goed moeten worden behandeld. Ja, hier is die Kant. Uw presentator is Frank van der Linden. Ja, en wij moeten het even hierover hebben. Hier kan. Ik kan het niet zien, wat het is. M&M's. M&M's. We gaan dat nu even openen, dat zakje. Dat kunststoftegeltje. Pak jij er eens een rode bij? Een rode, deze. Eet je die of eet je die niet? Ja, nou, als je mes op mijn keel zet, eet ik dat wel, hoor. Maar Smarties, die, gebruikt, die gebruiken andere kleurstoffen. Je doelt erop, dit is gemaakt van, van gestampte uh... Bladluis, hè? of nou, ik weet niet hoe het soort heet, zit op cactussen in, uh, in Mexico. En uh, die, die geven een heel erg donkere rode kleur af. En daarmee wordt het gekleurd. En dat ja, is wel grappig. De, de, dat is iets wat een gemiddelde consument niet weet. Hmm. Maar een, een jood lijkt, wat dat betreft, een beetje op iemand met een allergie. Je gaat meteen op het zakje kijken wat ja. zit er allemaal in tot aan de E-nummers aan toe. En dus dus, dus, die, die, dus die, die, niet kosher. die, die, die Jood, die, die eet wel de groene M&M's en de gele nou, en de blauwe? is volgens mij zelfs nog een tijdje geweest... dat dan de, dat werd gezegd, je mag M&M's hebben behalve de rode... maar inmiddels hebben ze gewoon gezegd... M&M's, niet kosher, neem de smartjes maar. Want uh, de rode, die schuren langs de gele en de groene en de blauwe... en dan komen misschien toch die gestampte luisjes je mond n te binnen? Nou nee, gewoon in het product zitten dingen die niet kosher zijn... Okay. En, uh, we moeten niet te veel verantwoordelijkheid aan de mensen zelf. Dan want... de hele zak, maar niet dus. Nee, het is wel als een, als, een, als een hekje. Hè? De, de, de, moet, je moet niet te veel verantwoordelijkheid geven aan de mensen. Waar ligt nou voor jou de grens bijvoorbeeld? Wat is iets waarvan je zegt... Uh, ja, nee, dat nee, doe ik toch niet. Ik hou me wel uh, traditioneel aan, uh, aan, aan heel veel wet. Ik eet geen melk en vlees samen. Ik eet geen dieren die, uh, die traditioneel verboden zijn. Mm -hmm. En de dieren die ik eet... die uh, die koop ik alleen bij de koosjeslager. Waarom mogen melk en vlees niet samen? Dat weten we niet. En daarmee stip je een essentieel verschil tussen het Jodendom en het christendom aan. Ook een van de, van de redenen waarom het christendom zei... jongens, laten we het anders gaan doen dat toen nog geen christendom was natuurlijk. Uh, Jonendom heeft allerlei wetten en uh, men doet. Het zijn doeners. Het zijn het is orthoprax wordt het wel eens genoemd, niet orthodox. De meeste mensen denken er ook niet bij na. En, de, en de, de commentaar, het commentaar ja. was ja, als jullie maar doen, doen, doen, doen... dan kom je helemaal niet toe aan het geloven, aan het maar, geloven aan God. Nou, nou zijn wij dieren uitgerust met hersens, hè? zou je kunnen zeggen, mm -hmm. bij mensen. Dus we kunnen nadenken en je zou dan... Kunnen zeggen. als ik niet weet waarom dat zou moeten. Hè? vlees mm -hmm. en melk mogen niet samen, nogmaals. ja, dan begin ik daar niet aan, want ik moet wel snappen. waarom dat niet mag. Ja, en wat het Jodendom daarop antwoordt. want dat was een belangrijke kritiek. van de hervormers. uit de tijd van Jezus. En het Jodendom zei. Um, dan die, het een heel bekende parabel. Ze zeiden van, nou ja, toen, toen God de, de Torah, het Oude Testament, wilde geven... ging hij eerst langs bij alle volkeren. En hij ging naar volk 1 en zei, hey willen jullie uh, de ja, ja, ja, ja. Wil Torah hebben? En, en alleen de joden waren de zo stom genoeg. Nou ja, de, de, waren de moabieten, even luisteren. De, de, die, die, die, hij zei, ze, zei van, willen jullie, hebben de moabieten, wat staat erin? Ja. Want ik, je gaat niet zeggen ja voordat je weet wat erin staat. Nou, je mag niet stelen, oh ja, maar dat is onze modus operandi... Nee, dank je. Nou, zo ging je langs allerlei volkeren. Ieder, uh, trouwens, de Moabieten die, die, die zeiden, wat staat erin? in? zeiden, je mag geen incest plegen. En Moab betekent van mijn vader. Dat uh, past de, al sowieso niet. Dus het die, die, begin, de kiem van dat volk was uh, uit, uit incest gedaan. Dus zeiden, ja, ja viel niet te verenigen. Kunnen nee. we niet. En uiteindelijk komt hij bij de Joden. Ze willen jullie de Torah hebben. En ze zeggen, ja. Punt. Wat staat er trouwens in? Ja. En... Wat de geleerde daarmee wilde zeggen is. Um, um, juist door dingen te doen die je niet begrijpt. laten zien dat je. met een rotsvast vertrouwen Overgaven. in God gelooft. Ja. en gelooft dat het goed voor je is. want als God het niet weet, ja, wie dan wel. Het wordt een spannende uitzending van of op Radio 1. over de wonderenwereld van kunst, cultuur en media. Um, nog even één of twee aspecten van jou aanstippen. Uh, er is ook nog zo'n. Uh, Igal-krant. Uh, die. wat is het, maandelijks of zo? 25. Interessant LP, hoe ze exposeert. Ja, maar daar kan ik echt een uur over vol praten, hoor. Dus nu, dit wordt gevaarlijk. Het is een eclectische jongeman, luisteraar. Wat doe je op dat punt bijvoorbeeld? Nou, wat, wat mij intrigeert is dat in de popmuziek toch anders dan... ik zal het zo snel mogelijk proberen te vertellen... anders ja, dan in de jazz man. of in de klassieke muziek... waar het gaat om virtuositeit, hoe goed je kan spelen. En popmuziek gaat veel meer om het idee, om originaliteit. Je bent de, de woordvoerder van een generatie. Of je, weet je... Ik wilde een bandje beginnen... toen ik bandjes zag spelen met leren jasjes en zo cool. Dat is popmuziek. En wat me dan verbaast is dat de hoeze die ze maken... op heel veel briljante, uh, briljante voorbeelden na, vaak ongelooflijk clichématig zijn. En daar zitten artiesten bij als Captain Beefheart en Tom Waits en John Lennon. Echt hele originele artiesten. Die doen op hun hoeze dingen die al iedereen heeft gedaan. Het is geen plagiaat, Krap, duidelijk. Ja. Maar ze doen gewoon steeds hetzelfde. En vaak is dat ook nog eens een keer um, iets van een bepaalde tijd. Ik geef je één voorbeeld. De Beatles die, om te laten zien wat de jonge honden ze waren, in de jaren vijftig met die saaie jazz combos Nee, de jongere cultuur was ontstaan en de Beatles sprongen in de lucht. Je kent die foto wel. Allemaal springend. Vervolgens elk zichzelf respecterend jaren zestig ging, ging in de lucht springen. Ik heb ja. thuis al zestig singeltjes, misschien wel zeventig, uh, van de small faces tot en met... En dan kun je ja, op zo'n thema kun je fijn nou, een collectie aanleggen. Ja, en dan, dan, dan is dat, dat tovert een, een lach op je gezicht, dat ze dat allemaal deden, maar als je ze allemaal naast elkaar plaatst, dan krijg je een beetje een werking als al die um, uh, kannetjes soep... in een Andy Warhol schilderij, dan gaat dat werken. We doen nog, uh, nog een yigal krant om even te laten zien... dat we niet met een eendimensionaal man hier in kunststof zitten. Uh, de, de Jigal die tegen zijn zoontje Meijer zegt... als hij langs een grote auto uh, loopt... Ja, ja, in de straat. Kijk Meijer, de eigenaars van deze auto's moeten dood. Nee nee nee. Zo is dat helemaal niet gegaan, vriend. We citeren jouw nee. vader. Ja, maar mijn vader die die heeft, uh, heeft het halve verhaal. <lacht> um, wat waar is, is dat de vader van mij er op een of andere manier echt. Ik ik, ik Jij... weet niet waar die woede vandaan komt, maar ik mensen in, in van die van die die die rijden alsof ze hun kinderen door de jungle naar school moeten brengen. Een op vier rijden ze. Ik ga straks dood omdat zij in die auto's moeten rijden. En het heeft iets ongelooflijk. Je bedoelt de aarde gaat eraan op die manier. Ja, ja en ik woon in een buurt waar op één straat staan, nou, ik denk, twintig Range Rovers en Jeeps. En, en dat is nog veel erger, van die pick-up trucks. Mensen, wa waar hebben we het voor nodig? Er is dus ook nog zoiets als de hemelbestormende Jigal-krant. Ja, hij is groen. Ja, je hebt een M&M. Ja, hij is groen. Een groene. Een groene. Gelukkig. Ga je nou echt controleren of het een rode is? Kom op. Nou ja, voor het verhaal. Maar, de, ja. maar om, als je het echt wil weten... Ik, mijn zoontje heeft waarschijnlijk wat opgepikt... dus als we langs zo'n auto komen, dan zegt hij... lachelijke auto. En dan zeg ik, Meijer, ja. wat moeten mensen die daarin rijden? En dan zegt hij, dood! We moeten jouw vader overigens wel recht doen. Hij zei erbij dat je dat bij wijze van spreken Beweert natuurlijk. www.radiokunsthof.nl voor uh, al uw reacties. En Jigal, er is natuurlijk ook een, een tegel. Um, wat is een Joodse wijsheid die jou echt dierbaar is? Wat had er zomaar op kunnen komen te staan? Uh, ik denk... Nou, er zijn er een paar hele, hele bekende. Uh, wie is rijk? Hij die tevreden is met zijn deel. Maar misschien wel meer wie is wijs? Degene die leert van een ander. Ah, vrij. Oké. Okay. Even de krant van vandaag. Voor beginnen, NRC Handelsblad. Rosenthal grijpt in bij kritische EU-tekst Israël. Uh, opening van de krant zo'n beetje. Onder druk van minister Uri Rosenthal, Buitenlandse Zaken VVD, is begin deze week in Brussel een kritische EU-verklaring over Israël aangepast. Nederland wilde per se niet dat in de tekst een verwijzing zou staan naar een uiterst gevoelig rapport van de diplomatieke vertegenwoordiging van de EU in Israël. En daarin wordt het beleid van Israël in een deel van de bezette gebieden scherp bekritiseerd. Wat vind je van zo'n optreden van Rosenthal? Ja, nee, nee, want Rosenthal die heeft gezegd dat hij het er niet in wil. Hij zegt, die EU-verklaring is te kritisch, uh, ik wil dat daarin wordt ingegrepen, dat die milder wordt gemaakt, niet zo hard tegen Israël als het gaat om de manier waarop Israël zich op de bezette gebieden manifesteert tegenover de Palestijnen. Het is bekend dat, dat Nederland een ongelooflijke pro-Israël-regering heeft. Zeker, hè? maar en, waar sta jij? Waar sta ik in het conflict, of waar sta ik hier? Wat vind je van zo'n opstelling van Rosenthal? Ja, dan moet ik meer van, van de verklaring weten. Ja, de, ik, ik denk dat een regering of een, een, een, altijd moet kijken naar het volk. En ik zie wel een grote discrepantie tussen wat uh, de, de leiders, uh, de, de politiek die, die, die in Den Haag wordt gevoerd en wat men in het land vindt. En je kan je afvragen of dat goed is. Ik vind het heel interessant wat er nu gebeurt. Hè? Daarnet vlieg je uit de startblokken. Over die onderwerpen. En dan knal je en dan spetter je. En dan gaat het over Israël. En onmiddellijk voel ik de handrem. Nee, dat heeft, er niks, het heeft ermee te maken dat ik ben een culinaire fanaticus ben. Ik, ik ben een muziekfreak. Uh, ik heb een programma gemaakt. Als je het daarover hebt, word ik helemaal enthousiast. En is het mijn ding. Moet Israël de bezette gebieden ontruimen? Ik, ik, denk, ik denk dat dat wel een heel goed idee is, ja. Je hebt er, dacht ik, gestudeerd, hè? Ik heb een jaar gestudeerd, ja. Hoe oud was je toen? 18, denk ik. 19. En waarom ging je daar naartoe? Nou, het, het was in, ik heb op een Joodse school gezeten. En het, zowel, sowieso, wel bij jongeren is dat een, een, wel een gebruik om een jaar naar het buitenland te gaan. Hè? En ook van die Joodse mensen gaan dan naar een Kibbutz of naar Australië. En um, zeker op in, in, in mijn omgeving gingen veel mensen een jaar naar Israël. En ik heb dat ook gedaan. Ik heb ervoor gekozen om een jaar in een, in een Yeshiva, in een talmud tom, Hogeschool, te leren. Hoe was het? Dat, ja, uiteindelijk. Ik denk, ik, ik zou het zo weer doen, als ik me over leven over zou doen. Het is een beetje als. Uh, weet je, als je, de, uh, als je de Bijbel kent en. Uh, de, en, en de Odyssee en, en de Griekse mythologie, dat is nooit weg. Dat, en ik, ik ken gewoon heel veel van de, van, van de Joodse wetten, van de, van, van de Bijbelse achtergronden. Die, die hele.. Die hele, die hele bibliotheek kan ik lezen en, en ken ik. En als ik, niet, als ik het niet ja. weet, weet ik waar ik het moet opzoeken. Dus dat is, een, ja, dat is, dat is gewoon veel bagage. En heb je er een, een liefde op gedaan voor Israël? Of is juist een liefde een, haatliefde. een haatliefde? Ja, als ik in Israël aankom, het eerste wat ik doe is ruzie maken. Wat is, laten we positief beginnen hier al, het, het liefdeselement. Waaruit bestaat dat amoureuze voor Israël? Op een of andere manier is... en dat, kijk, Als Jood heb je twee componenten. Je hebt die religie en je hebt dat volk. Um, en bij mij speelt die oorlog. En alles speelt echt niet. Ik heb daar geen dag last van. O, oh, Het speelt helemaal geen rol in mijn leven. Maar ik, ik, voel, ik, ik voel wel een, een, een bepaalde geworteldheid. Ik, ik, ik heb wel wat met dat land. En ik, ik ben ook heel trots op, op, heel, veel, uh, uh, op heel veel aspecten van, van Israël... die heel mooi zijn. Tegelijkertijd... En waaruit bestaat het haatelement dan? Nou ja, het is, het is, een, het is een, een godsgruwelijk hard land. De mensen zijn heel erg hard. Uh, de mentaliteit is niet de mijne. De politiek staat mij heel vaak totaal niet aan. Dus, nou ja, dat lijkt me genoeg ja, toch? Zeker. We praten straks verder over die Root's over het jodendom en et cetera. We gaan nu eerst naar die mooie serie van jou kijken... die je hebt gemaakt voor de Joodse omroep. Uh, Ronald Gippard heeft in de Volkshand uh, vandaag... over de kosheren hamvraag. Dankzij de ham hamvraag begrijp ik de hilarische onnavolgbaarheden... van de Joods-orthodoxe eetregels eindelijk. Waarom is het jou begonnen? Um, nou, het, het, ik heb sowieso heel veel met, met eten en drinken... Um, ik, ik, je kan daar fantastisch mooie verhalen over vertellen. En vooral omdat iedereen het doet. Als je een bepaalde hobby hebt, maar niemand is erin geïnteresseerd. Maar iedereen eet. Ja. En de ene met wat meer interesse dan de ander. Maar het spreekt iedereen aan. En mijn, mijn door mijn Joodse kennis, mijn Joodse achtergrond... weet ik heel veel aardigs om te vertellen wat niet wordt verteld. Dus dat is gewoon ja. een unique selling point. En je zegt heel daar... mooi in het persbericht dat je dacht ik zelf heb het geschreven... Hè? Nou, ik heb het geredigeerd, ja, uh, nogal nog Je hebt alles bedacht en, je, en je, nou ja, je doet de interviews en de research. De tickets heb je geregeld. Dit is jouw ding, toch? Dat is mijn ding, ja. goed nou, en In dat persbericht bericht, uh, lezen we... Um, als het gaat om joden, kun je zeggen... hun identiteit gaat door de maag. Van waar uh, die formuleerd. Ja, nou, ik was er op, opgekomen als je het niet zelf te berden had gebracht. Um, hun, hun identiteit uh, gaat, gaat door de maag. Want heel veel dingen in het Jono gaat met eten. Elk feest is aangekleed met, met eten, met voedsel. Uh, elk, elk gewoonte, elke. Shabbat, hè, de zaterdag, maar ook feestdag, wordt ingeluid met een glas wijn. Als je wordt besneden acht dagen oud... het eerste wat je daarna krijgt, als je een beetje begint te huilen... Is, er zijn wat watten ingedoopt in de wijn. Mm. We doen heel veel met eten en drinken. En we laten natuurlijk heel veel met eten en drinken. Ja, want er is nogal wat uh, verboden. En, en ik lees ook in dat persbericht... het kan zomaar zijn dat een Jood die nooit een synagoge van binnen ziet... met andere woorden die... Aan religieus is of misschien zelfs al antigodsdienstig. voor geen goud een plakje ham eet. Ja. Zelfs dus bij de niet-gelovige Joden. is het een elementair, eleme, een, een, een elementair onderdeel van hun bestaan. Ja. ja, en dat is, dat is moeilijk te begrijpen voor een buitenstaander. Maar dat, heeft, dat, dat ligt het erin dat het religie en volk. dat loopt door elkaar heen. En als volk heb je bepaalde. Uh, ja, rieten nodig. bepaalde zaken die je. het gevoel geven dat je tot het volk hoort, nou ja, de taal, maar dat hebben we niet. Uh -huh. We zijn verspreid over de over de wereld en die lopen door, een beetje door elkaar heen. Dus bepaalde onderdelen van de religie kun, kan toch mensen helpen in hun gevoel tot het volk te horen. Ja. Nou, uh, Begrij is, begrijp, is, begrijp, begrijp ja, je begrijp je? Ja, ik kan je ik kan je heel goed volgen. Ik hoop dat de luisteraar het ook goed kan volgen, want dat is gecompliceerd. Waar begint het ene? en waar begint het ander? Waar eindigen die die die verschillende Elementen waaruit de uh, identiteit, die Joodse identiteit, is opgetrokken eigenlijk. Maar dat komt vanzelf, denk ik, tot meer helderheid als we gewoon heel concreet gaan worden. Jij onderzoekt bij verschillende producten, bij verschillende maaltijden, hoe uh, kosher werkt en hoe kosher niet werkt. Waar liggen de grenzen? Wat is dat eigenlijk kosher? Wat maakt dat het ene uh, een druif uh, wel of niet kosher uh, uitpakt als je hem in een fles giet. Of het nou vruchtensap is of, of wijn. En dat levert soms gewoon uh, onthullingen op. Uh, af en toe toon je aan dat iets uh, wel kosher wordt genoemd... maar het feitelijk misschien helemaal niet is. Je durft te confronteren, je durft aan zelfonderzoek te doen. Was het eigenlijk dus ook een, een onderzoek... naar de geloofwaardigheid van het geloof? Ja, zeker. Zeker. De, wat, er is een aantal problemen. In het, met dat, ik heb een aantal problemen met het, met het Jodendom. Met het orthodoxe Jodendom, waar ik wel onderdeel van ben. Um, laat ik er twee noemen. Eén is. Ik wil het niet fundamentalisme noemen. Maar de verrechtzing van het rabbinale Jodendom. Uh, er is eigenlijk geen rabbijn die. Ik heb een aflevering gemaakt over de druif. Uh, maar het gaat voor een groot gedeelte ook over, over wijn. Uh, er is geen rabijn die zegt dat al die, die wetten daaromheen... En dat die misschien een beetje achterhaald zijn. Dat we er misschien mee moeten stoppen. Want maar stel één rabijn doet. zegt dat... Ja. Nou, dan, dan krijgen, krijgen ze dochters, krijgen geen, vinden geen man meer. Hij zal door alle rabbijnen volledig. Ja, ja. Um, dus dus er, is, er is niemand die zijn nek durft uit te steken. Laten we daar gewoon beginnen. Wat maakt een wijn kosher en wanneer is hij het niet? Nou Dat is heel interessant. Een wijn wordt... Eigenlijk, het meeste dus de meeste kasroetwetten, dus kosherwetten, euh, hebben te maken met ingrediënten. Iets is. is deze rode MM is niet kosher, want daar zit ja, gestampte luis in en, en insecten en luizen zijn niet kosher. Bij wijn is dat anders. Een, een niet kosher wijn en een kosher wijn is precies hetzelfde. Er zit exact hetzelfde in, maar er, zijn, er is een heel set van sociale regels om die wijn heen die ervoor zorgt dat die wijn kosher kan zijn. Dus een producent die zich niet aan die regels houdt. Uh, die maakt de wijn, die als gevolg daarvan niet kosher wordt genoemd. Ja, en wat is dat? De wijn moet door Joden zijn gemaakt, van begin tot het eind. En wat? Ja, krijg wacht je... even, dat is op de rand van xenofobisch. Nou, dat vind ik nog niet xenofobisch. Um, als je zegt dat uh, uh, een andere mag er niet aan zitten, een vreemde ja, Maar macht... Dat heb ik nog niet gezegd, maar inderdaad, hij moet van begin tot eind nou, Dat impliceer je. Ja. Door, door, door Joden zijn gemaakt, maar ook als die eenmaal is gemaakt. en wij gaan gezellig samen wijntje drinken. misschien gaan we dat zo nog even doen. Ik heb twee uh -huh. flessen meegenomen. Uh -huh. um, dan wordt de koosere wijn in één klap niet kooser als jij hem inschenkt. En dat is. Ja, dat gaat heel erg ver, ja. Het gaat het te ver? En wat mij betreft wel, ja. Zeker omdat. De, de redenen die daar dan voor worden gegeven, die overtuigen mij niet. En wat zijn die redenen dan? Dus, er wordt over, over het mengen met andere volken gesproken. dus Gemengd huwen, et cetera. Dus daar kan je je wat bij voorstellen in oude tijden. In Polen, in die, in die, in die, in die, in die Joodse ghetto's en dorpjes. dat je nou ja, Als je dronken werd met een, met een, met een niet-Jood en je ging gekke dingen doen... dan werd het hele dorp platgebrand... Maar... Want dat kon leiden tot vermenging in de vleeselijke zin van het Bijvoorbeeld. Of, je, of gewoon na, na, na het zaken doen, ga je lekker samen drinken. Nou ja, van het een komt het ja. ander, dat is niet de bedoeling. Maar wij mogen wel tien flessen kosjer wijn samen drinken. Als ik ze maar inschenk. En bier, dat is sowieso geen probleem. Ja. En whisky. Um, nou, hou jij, dat heb je in het begin van deze uitzending verteld aan een aantal van die spijzenwetten. Uh, bij mijn weten drink je wel niet kosjer wijn. Ja, omdat er volgens mij niet zoiets bestaat als niet-koosje wijn. Ja, dus jij zegt, hier maak ik een uitzondering. Je, ik, ik, ik denk zelf na. En dat doen met mij heel veel uh, jonge mensen... die wel traditioneel zijn en ja, zich best wel aan, aan heel veel dingen houden. En, en, als en die nou, drinken allemaal alle wijn. Al, ja, alle, ook niet-koosje wijn. En als een criticus nou zou zeggen... ja, handig bedacht, toevallig bij wijn... Hè, toevallig bij alcohol een uitzondering maken... Voor mij? Ja. Als, er, als een criticus zou zeggen, goh, dat is nou toevallig, hè, echt een genot van het leven, een glaasje wijn. Dan gaan we plotseling soepel doen. Dat zou je dan antwoorden? Nou, er zijn ook wel andere dingen waar ik, waar ik soepel ben. Maar het gaat, en volgens mij dan kan ik nu zeggen, nou kijk naar mijn uitzending en kom daarna terug. Want ik heb dat toch wel redelijk beargumenteerd waarom ik dat doe. Ja, want wat is je hoofdargument waarom zeg je, van nou op dit punt ga ik me alles bij elkaar er toch echt niet aan houden. Nou, alle, alle redenen die, die worden gegeven voor, uh, voor het hebben van koosere wijn... ten opzichte van die koosere wijn... die zijn voor mij persoonlijk of achterhaald of niet relevant. Dan gaan we naar een andere aflevering. Die, die gaat over gefilte fiche. Eerst even, wat is dat eigenlijk voor gerecht? Nou, Dat is de hamvraag, de koosere hamvraag. Hè? <laughs> maar, het is de visvraag, ja. Uh, de, de, want dat, dat is, je omschrijving van de serie klopt voor een groot gedeelte... Maar niet helemaal. Ik, het, niet, niet het enige wat ik doe is Joden een lachspiegel voorhouden. Het, het op zoek gaan naar inconsistenties of mooie dingen van de, van de Joodse wet. Het kan ook zomaar zijn, zoals in deze uitzending... dat ik een, een traditioneel bekend Joods gerecht pak... en dat ik op zoek ga naar... ja, wat is het nou eigenlijk en wat weet En, en, ja. en dan komen we bij vis achter... dat niemand eigenlijk weet ah, wat erin zit, welke vis... Dan ga je kijken naar oude boekjes. Het kwam uit Polen. Uh, daar, uh, daar woonden vrij arme Joden. Het was een arme luisgerecht. En je had daar nauwelijks zee. heel ver in het noorden. Maar veel zoetwatervis, karper, ja. snoek. Daar maakten ze het van. Maar als je dan hier een vis in de winkel koopt... Kan... Ja, maar je koopt hem in Nederland en het komt uit Antwerpen. Maar dan staat er bij de ingrediënten, als eerste ingrediënt, vis... En als je dan vraagt, welke vis zit er in? Niemand die het weet. En inderdaad, het komt uit Antwerpen. Niemand maakt meer gefilte vis. Dit is het bekendste Joodse gerecht, of één van de ja. bekendste Joodse gerechten. En er is niemand die weet hoe je het maakt. Ze blijken er uiteindelijk daar heek in te stoppen. Een heel erg goedkope vis. Ja. Terwijl dit arme luisgerecht nu ongeveer het duurste is wat je kan kopen. 27,50 euro per kilo. Hè? duurder dan de duurde, duurste biefstuk in die winkel... Hè, waar de koosjere voedsel te krijgen is. zeg je met gevoel voor uh, understatement. Zo uh, op, een, op een toon die heel rustig is... maar tegelijkertijd hoor ik een soort van boosheid erin. Het, het, het raakt ook aan het cliché van joden en geld. Kijk uit met ze. Ja, dat, die, die, die, die is voor jou. Nee, dat... nee, maar dat vond ik opvallend. Ik dacht, nou, daar kom jij in een mijneveld. Ja, vind ik niet. Dat, betek dat, dat betekent dat, dat, dat ik in een programma nooit op zoek kan gaan naar, naar iets van prijs. En... Nou, ik nee. denk dat dat heel moedig is om dat te doen. Maar tegelijkertijd kan ik me voorstellen, het is de Joodse omroep. Ik er zullen veel Joden naar kijken. Zal niet iedereen leuk vinden. Ja, maar dat, uh, er zullen wel meer. Ik denk niet dit als eerste, maar er zullen wel meer dingen zijn die niet iedereen leuk vindt. Ja. En... Waar kom je uiteindelijk op uit met die aflevering over Kviel de filterfiche? Wat is voor jou de moraal van dit verhaal? Ja, het zou een beetje flauw zijn als ik zeg van, ga maar kijken. Maar hm? het, het, is een, het is een gerecht dat totaal anders is dan we dachten. Alles is anders. En uiteindelijk moet je het gewoon zelf maken. Oké, gefilte vis. Met een eitje is niets mis. Ook niet als je kosher eet. Toch is niet zomaar elk eitje kosher. De kosher hamvraag duikt in de wereld van het ei en stuit op een dilemma... Wat is belangrijker, de kip of het ei? Rabijn Evers, ik zou graag een blik in uw ijskast werpen. Een blik in mijn ijskast? Even in uw ijskast kijken. Nee, hey, je even in de ijskast kijken? Ja. Oké. Okay. Ik ben benieuwd. Ik was eigenlijk op zoek naar de eieren. Nee, eieren? Eieren heeft... moet je niet in de ijskast zoeken. Ah, de eieren. Precies wat ik dacht. Witte eieren. Ja. Waarom hebben koosere mensen toch altijd... Ik zit ook bij mijn moeder, altijd witte eieren. Nou, witte eieren, daar is de kans op bloed veel minder. We mogen geen bloed eten volgens de Torah, volgens de Bijbel... Uh, in scharreleieren is er wel meer kans op bloed en ook verboden bloed... omdat het bloed verboden is in eieren... wanneer dat door geslachtelijke voortplanting ontstaat. Ja, okay. Scharreleieren op de boerderij, daar loopt de haan en de hen lopen door elkaar. En op de batterij-ei uh, is, uh, is die kans op bevruchting door een haan... niet heel. Er is zelf geen enkele haan in de buurt. Dus wat, wat u zegt, is het, het puntje bloed dat in het ei zit... Ja. dat is het allerbegin van een kuikentje? Ja, het is het begin van een kuikentje en dat mogen wij dus niet eten. Ja, we moeten hier even een misverstand uh, op, Hellerie Daar gaan uh, wel eieren in <laughs> wel, maar Dit gaat inderdaad over een andere aflevering, eh, eieren. Licht even toe wat daar de kern van de kwestie is? Het is tweeledig. De ham de hamvraag, uh, je hoorde het, die, die ik stel, is wat is belangrijker? De kip of het ei? Ja. En... Uh, Joden die willen witte eieren. Uh, alle eieren mag je kopen als Jood. Als het maar wordt gelegd door een kozer dier. Uh, ja. Dille eieren zijn niet kozer, maar van kippen. En dat is wat we hier in Nederland in de winkel hebben liggen. Zijn alle eieren kozer. Maar Joden willen toch altijd die witte eieren. Want daar zit geen bloed in. En Joden mogen geen bloed eten. En uh, als je dat gaat controleren, dan blijkt dat wel te kloppen. Want in die bruine eieren zie je heel vaak een klein rood stipje. Dat is één kant van het verhaal. Ik wil natuurlijk uit... Uh, zoek van hoe zit dat, waarom is dat verschil er en is het wel bloed? Want ja, een, een, een, je kan er een jaar op gaan zitten, maar er komt toch geen kuiken uit zo'n ei? Uh -huh. Die zijn toch onbevrucht? Er zijn toch geen hanen op de boerderij? Dat is één vraag. En een tweede is dat blijkt dat witte eieren die bestaan niet heel erg diervriendelijk. Je hebt vier categorieën, van biologisch via vrije uitloop, scharrel naar uh, kooi. En witte zijn er alleen in kooi code 3, of in scharrel, code 2. Ja. En um, wat blijkt, wat ligt er in de koosige winkel? 3. Oh, dus je komt in en... botsing met een ander belangrijk uh, onderdeel... van de Joodse geloof, namelijk dat je uh, diervriendelijk... moet omgaan met die beest? Ja, wat blijkt, het enige wat... Het, echt het enige wat de Bijbel zegt over eieren... is een, is een, is een parabel waar, waar wordt gezegd... als je eieren wil rapen die je toevallig tegenkomt in de nest... moet je eerst de moeder wegjagen. Want je wil niet onder de ogen van de moeder wil je die eieren rapen. Mm -hmm. Een lesje in diervriendelijkheid ja. Dus die twee komen in conflict ja, met elkaar. Dus je kan inderdaad zeggen... merk je geloof ik ook ergens op... Uh, gaat het om het ei, laat je dat prevaleren. Hoe zuiver dat moet zijn. Of gaat het om de kip? He? Dus hoe ga je om met dat beest? Ja, wat, wat ik heel mooi vond, in het begin vroeg je me um, wat, ik het, ja, wat mij stoort aan, aan, aan het hedendaagse Jodendom En ik noemde uh, één ding, het steeds ze worden elkaar de loef afsteven in vroomheid en niet durven om een keer de andere kant op te gaan. En het tweede is dat er heel vaak wordt gekeken naar de letter van de wet en niet naar de geest van de wet. En dit is een fantastisch mooi voorbeeld. Ik vraag aan Rabijn Evers waar staat het nou eigenlijk in de Bijbel dat je geen bloed mag eten? En hij, komt met, hij zegt, nou, dat, dat staat er niet, maar we mogen zo gewoon überhaupt geen bloed eten... dus ook niet in eieren. En dan komt hij met deze parabel dat je eerst, dat ei, uh, dat je eerst die moeder moet wegjagen. Dan vraag ik aan hem, ja, maar de kippenboeren die jagen toch ook niet... Nee. Uh, eerst hun kippen weg als ze de eieren rapen? En hij zegt, ja, maar in, de batterij, uh, uh, in het batterijsysteem, in de kooieieren... vallen die eieren weg. Dus wat zien we? Dat een passage die bedoeld is om ons te leren dat we hier vriendelijk moeten zijn. Zo volgens de letter van de wet wordt over dat, dat ever zegt... dus we kunnen het beste kooieieren nemen, want daar zitten, zitten so kip niet of voor zijn, zijn eieren. We komen zo bij jou terug, die krant. Maar eerst de files van vanavond. En dat zijn er nogal wat. Er staat bij elkaar 25 kilometer file. Vooral bij Rotterdam nog altijd veel problemen door ongelukken. Op de A12 vanaf Arnhem naar Utrecht bergingswerkzaamheden tussen Maarsbergen en Maren... daar is de rechterrijstrook rijstrook dicht, vielen vanaf Venendaal 2 kilometer. Dan de regio Rotterdam naar Breda op de A16. staat 3 kilometer bij knooppunt Ridderkerk. Er zijn twee rijstroken dicht na een ongeluk. Op de A20 richting Gouda gebeurde in de spits een ernstig ongeluk. De weg is nog altijd dicht bij knooppunt Debrechtseplein. En vermoedelijk duurt dat tot 8 uur vanavond. Daar staat een 4 kilometer file achter vanaf knooppunt Kleinpolderplein. Ook problemen op de A28 van Amersfoort naar Utrecht na een ongeluk tussen de afrit Den Dolder en Kroop in 7 kilometer. NTR brengt cultuur, elke dag. Met vanavond Jigal Krant. Hij is journalist. Hij heeft een mooie serie gemaakt voor de Joodse omroep over voedsel. De koosjere hamvraag. Um, uit wat voor milieu kom je? Kan je daar multiple choice van maken? <laughs> wat deed vader? Uh, mijn vader is uh, een zoon van een Lompenboer die journalist wilde worden, sportjournalist... Maar dat net in de zomer wilde doen toen de Olympische Spelen waren. En er geen en niet kon solliciteren. En toen maar bij een buurman is gaan werken die bankier was. En dat is hij altijd gebleven. Ja. En uh, mijn moeder is een klassieke ouderwetse huisvrouw. Ja. En uh, hoe orthodox of niet orthodox uh, waren schuinsteep, zijn ze thuis? Ik ben in een, in een, in een gematigd orthodoxe uh, omgeving opgegroeid. Je moet je voorstellen, mijn moeder draagt geen pruik, uh, draagt ook broeken. Uh, het is niet, niet extreem orthodox. Ik, uh, voor de mensen die mij niet kennen, ik zit hier in een spijkerhoek, heb geen pijpen, krullen. En, en geen keppel? Nee, daar ben ik mee gestopt op een gegeven moment. Nou, tot je achttiende meen ik wel, hè? Nou, in die tijd dat ik in Israël zat, wel. Maar nee. Wat van. was het, het moment dat je dacht. toch maar niet. Ja, en, en dat, is nou een helemaal, dat is nou juist de bedoeling van die keppel. Mm -hmm. Maar ik wil niet door het leven gaan als, als, als de jood. Het is een gedeelte van mijn identiteit, vooral naar binnen toe gekeerd. Maar um, naar buiten toe. En daarom um, vind ik dit ook een, een, een gesprek dat ik moet aangaan. Want ik heb nou eenmaal een, een programma gemaakt over kozer eten. Maar ik... ik het is niet het allerleukste wat ik, wat ik vind, hoor. Ik kon over mijn jodendom hebben, want ik ben, ben veel meer dan dat. Er zijn van die, van die joden in mijn omgeving. Als ze naar de film gaan, dan is het of van Steven Spielberg of over de oorlog. Als ze naar het museum gaat, dan is het Chagall. Of, weet je, ja. het is, ze leven in een Joodse kokon ja. En dat geldt ook voor, voor veel mensen die, die niet zo vroom zijn. Ja. Maar dit is ook een rijke cultuur. Er is genoeg te doen. Maar er is zoveel meer. Ja, zonder te willen zeggen dat jij in zo'n zo kokon leeft. Lara Rensen... Uh, collega-presentator en een voormalige BNR-collega van jou, goede vriendin, die zegt, ja, vanaf vrijdagavond na zonsondergang kan ik hem toch niet meer bereiken. Dan is de telefoon uit. Ja, ik neem hem niet op. Maar het leuke is, niemand belt me. Want dat weet iedereen. Nou ja, na zaterdagavond, na zonsondergang weer. Ja, Want de Sabbat is dus wel heilig voor je. Ja, heilig dan echt in overdrachtelijke zin. Ja, ik ben een, een traditioneel mens en het is, het is heel mooi. Je hebt er een soort religieuze alibi voor nodig. Er zijn veel vrienden die tegen me zeggen, nou, ik zou dat ook wel willen. Gewoon zo'n dag lekker met elkaar uitgebreid eten. Tijd voor elkaar. Niet dat gejaagd niet met een bord op schoot televisie kijken. Mm -hmm. En ja, daar, daar, daar geniet ik wel van. En je bent actief in een synagoge toch? Als keteraar. <laughs> dan zijn we weer terug bij de culinaria. Wat doe je daar dan precies? Nou, de... De, de synagoge waar, waar ik heen ga, dat is de grote synagoge in Amsterdam-Zuid. En de meeste de joden zijn daar weggetrokken. Die wonen nu in Buitenveld, het Amstelveen. Steeds verder van de stad weg. En die, die hele grote synagoge werd steeds leger. Toen is er een clubje opgericht die probeerde om het aantrekkelijker te, te maken daar. En ik heb gezegd van de, de receptie na de dienst, die er altijd wel was... maar dat was Koek, die overbleef van vorige week uit de vriezer. Laten we dat nou eens een keer echt iets heel moois maken. En niet alleen mooi, laten we iedereen, elke week moet iemand die aanbieden. Iemand die jarig is, die zijn rijbewijs heeft gehaald. die op Welke reden dan ook. En we sturen elke week een mailtje. Die en die geeft de kidoes, zoals dat heet, de receptie. En dat gaat naar iedereen. En dan denken mensen, hé, hey, leuk, dan kom ik. Mm -hmm. En ze komen misschien de synagoge. En dus, hé, hey, gefeliciteerd. Nou, dat is gezellig. Ze brengen ja. zelf mensen mee. Dat, dat de element van samen zijn, dat valt ook mensen om jou heen op. En die hebben jou ook, ook wel eens horen zeggen... Eigenlijk doe ik al mijn tradities vanuit dat gevoel... dat ik bij zo'n groep wil horen... Niet specifiek vanuit een geloof in God. Nee, maar wat ik zei, joden zijn doeners. Hè? En ik ben absoluut zo'n doener. Ik denk niet over hel en verdoemenis en het hiernamaals. En als je mijn mes op de keel zet en zegt van bestaat God... en ik moet kiezen, dus ja en nee, dan kies ik denk ik nee... Maar het is, Echt, hè? het is een beetje als dat kaarsje in de, op vakantie in de kerk. Hè? Je weet maar nooit. Je moet het niet, God luistert ook naar kunststof Je moet het niet te hard zeggen. Maar <tie> nee, het, het is ik, natuurlijk ik, een ik, hemels ik, programma. Ik, nee, ik, ik vind het, ik vind het uh, erg onwaarschijnlijk. Maar ik voel me wel... Toch vind uh, ik dat zicht. wel een erg spannende opmerking... voor iemand die zich tegelijkertijd bijvoorbeeld elke week keurig uh, aan, aan de Sabbat houdt. Die ja, maar dat een is wat ik weer uit te leggen. Dat de die joden, zijn, zijn, joden zijn doeners. Het is, het is... Maar waarom zou je dat allemaal doen als je zegt... nou, zet mij het mes op de keel uh, en, en dan zou ik zeggen er is geen God? Nou, je moet het een beetje voor je gelijken met een kerstboom. Mensen halen een kerstboom in huis. Ze vinden dat gezellig, het hoort bij kerst. Er zijn zelfs mensen die gaan naar de kerstdienst... omdat ze dat wel romantisch vinden, maar ze geloven, ni ze, ze geloven niet in God of in Jezus... Die twee dagen in december zijn eigenlijk de, ja. is het hele Joodse jaar voor mij. Zijn gewoon, ik ben erin opgegroeid, ik voel me daar heel fijn bij. Ge, inderdaad, gemeenschapszin. Ja. Oké, okay. en... zo, zo, zo sta jij erin. Nou, um, ben jij... Uh, en Lara mag me de hele week verder bellen. Ja, uh, dat, mag, dat mag, dat mag. Ze luistert vast mee. Um, je bent journalist, je was aanvankelijk economie-student... en bent ook een tijd zelf actief geweest in de muziek. Hè? Zeker. Wilde je echt... Um, een soort van Bruce Springsteen worden? Een soort van Bono? Een soort van popheld? Ja, maar dan geen... Dat ben ik ook wel een beetje geworden. Maar dan meer Joe Strummer mm -hmm. of, uh, of John Lennon... dan de, de, de voorbeelden die jij noemt. Um, oh, excuses hoor. <laughs> ja, dat wat, luistert wat heel het, nauw. Ja, maar wat, wat, wat is het verschil tussen die verschillende pophelden dan? Ja, de een maakt stadionrock uit Amerika... en de andere uh, maakt goede Britse muziek die ertoe doet. En jij maakte dit? Ja. of uh, waar uh, nogal wat mails uh, binnenkomen, aanleiding van het gesprek met uh, Jigal Krant. Bijvoorbeeld van Sylvester uh, Veldhoven, uh, die uh, zegt... ja, dan probeer je een paar keer een standpunt ergens over te vragen... ten aanzien van Israël bijvoorbeeld. Waarom uh, durven, kunnen, willen, mogen Joodse mensen niet zeggen... over die enorme mistoestanden uh, in, uh, en rondom Israël... is er sprake van uh, een afspraak tussen de interviewer en de gast dat bepaalde dingen nat dan zijn. Ik heb in ieder geval geen hoge verwachting meer. Toch succes, Selvester. Nou, volgens mij heb ik gezegd dat uh, ze voor mij ontruimd mogen worden. Dat dacht ik ook, ja. En maar is... er is geen afspraak. Nee, er is zeker geen afspraak. Al, al is het, en... het misschien helemaal niet slecht om te vermelden... dat je stagiair bent geweest bij kunststof en mensen dat dus zomaar zouden kunnen denken. Ja, dat is, dat is heel lang geleden. Maar nee, het... Ik denk dat ik vrij kritisch ben over, over Israël. En, um, maar ik ben alleen dat... niet hier. Ik ben, en dat, ik, het is niet aan mij, ik ben niet te vragen stellen, maar ik ben hier niet gekomen primair om over Israël te, te spreken. Dus vandaar dat ik misschien een beetje terughoudend ben. Maar het is een feit dat je hebt gezegd: ophouden met het bezitten van, de, van die gebieden. Um, uh, Silvester Veldtoven, neem van ons aan, er zijn hier geen deals gesloten. Maar bedankt voor die mail. We gaan even terug naar Fleming, de groep die we net hoorden. Uh, wat voor rol speelde je daarin? Um, dat dit liedje heb ik geschreven. Ik schreef liedjes. En ik was de gitarist. Maar ik probeerde me tekortkomingen te maskeren... door steeds andere instrumenten te pakken. Dus ik stond te boek als multi-instrumentalist. Maar ja. ik kon van alles een beetje. Maar waardoor eigenlijk... haalde de band het niet? Ja, dat ligt eraan hoe je het bekijkt. Hè. We, we, hebben, um, we hebben toch een, twee mooie cd's gemaakt. Twee, Op Noorderslag gestaan? Twee Festival. zelfs. Uh, we zijn getekend door Warner Brothers. We hebben in alle televisie- en radioprogramma's gespeeld in het hele land... Uh, waar dan gewoon fans waren. Dus ja. we, hebben, we hebben wel een paar duizend plaatsen verkocht. Maar het is, het is niet zo dat, dat ze... Uh, dat als wij dan het vliegtuig pakten om ergens op te treden... dat ze op de balkon stonden te zwaaien. Nee. Is dat nou iets wat, wat, wat zeer doet? Of zeg ach, dat was toen, dit is nu... Uh, die droom heb ik met gemak opgegeven? Het, het is een gepasseerd station en ik heb heel erg genoten van die tijd. Het doet ik denk nu een zeer. beetje als een CDA-politicus hoor. Het is een gepasseerd station en ik heb erg genoten van die tijd. Ja, nou wat, ik, wat me wel heel erg steekt is dat als ik die cd's terugluister, en ik doe dat helemaal niet vaak, maar nu laatst, omdat jullie me om, om een liedje vroegen, heb ik ze weer eens gepakt, heb ik ze thuis geluisterd. Het was ah, wel ver... Stond goede cd's. Nee, sterker, okay, nog, ja, sterker nog, ja, ik denk ja. dat er weinig Nederlandse bands zijn... die zulke goede liedjes hebben gemaakt. We hadden alleen een probleem dat... Um ja, we hadden een zanger die waanzinnig liedjes kon schrijven, goed gitaar kon spelen, maar hij had geen charisma en geen soul. Ja. En, uh, dat is toch een kleine handicap als je en dat een, uh, is live een baanbrekende band wil zijn. Ja, en nou ja, kijk, je bent als zanger natuurlijk degene waar iedereen naar kijkt. Mm -hmm. Als ik uh, live speelde, dan zag je mijn hand over mijn gitaarhols gaan. Daar baalde ik altijd van. Ik zei, Pak eens een iets anders dan mijn hand. En, die, en hij had gewoon heel veel capaciteiten, maar hij miste in, de, ja, in zijn presentatie wel wat. En ik. ik ik denk dat dat ons onder andere heeft genekt. Je bent inmiddels zoals gezegd journalist. Bij BNR Nieuwsradio hele mooie reportages gemaakt. Een beetje de meester van de montage. Toch? Luister je? Nou, ja, je kan heel goed knippen en plakken. Heel mooie dingen in elkaar sleutelen. Dank je wel. En, en, uh, inmiddels dus ook voor televisie, voor de Joodse omroep werkbaar. Werk, werkzaam. Um, je bent ook uh, vader, je bent getrouwd, je hebt twee kinderen. Hoe is de sfeer thuis als het gaat om, om die Joodse ethiek waar we net over spraken? Ben jij ook een Joodse vader? Mijn kinderen zijn Joods en ik wil ze zeker een Joodse opvoeding geven. En je doet het samen. Dus ik, samen met mijn vrouw zoek ik een, een weg daarin... En ja, die, ik, ik, ik denk dat we langzaam wat vrijer worden in, in heel veel dingen. Maar dat kan er zomaar een boerenkal met worstprobleem zijn op de crash, toch? <laughs> mijn, mijn zoontje is echt geen goede eter. Terwijl, terwijl zijn ouders allebei alles lusten en, en nogal avontuurlijk zijn culinair. Dus dat, ik hoop dat dat nog verandert. Zij dus eet al heel weinig. En we hebben gezegd: uh, op de crash wordt nu warm gegeten alleen vegetarisch. Maar dat schijnt wel hele zielige. Uh, scènes op te leveren. Dus we moeten nog even kijken hoe we dat. Bijvoorbeeld met die, met die worst. Ja, dat, ik, dat, dat, is, dat is een beetje langs me heen gegaan. Ik, ik weet niet maar van nou, wie, Meijer wie het wil worst eten, jouw zoon. Ja, nou, dan, uh, dan krijgt hij waarschijnlijk vegetarische worstjes en dan wil hij dat niet hebben. Ja. Dat, uh, ik heb me daar nog niet, uh, nog niet Hij is maar twee jaar oud. Dus je, je kan ook zeggen van ja joh, dan laat het nu maar even. Vanaf de, vanaf de kleuterschool gaat hij waarschijnlijk naar een Joodse school ja. en dan is het opgelost. Misschien zeggen we dat wel, dat weet ik nog niet. Je, je bent getrouwd met een vrouw die van origine niet Joods is, toch? Ja. Uh, maar uh, ze is wel toegetreden tot Joodse geloof? Ze is Joods geworden. Ja. Waarom was dat belangrijk voor je terwijl je net zei, zet mij het mes op de keel en dan zeg ik, er is geen God? Ik, ik weet trouwens niet, als ik er nu zou ontmoeten... of het weer allemaal zo zou zijn gegaan. Het was een andere tijd. We kennen elkaar 14 jaar. Het is voor mij bijvoorbeeld wel belangrijk dat mijn kinderen Joods zijn. Maar dat, dat is wel op een, op een dynamische manier gegaan. Zij heeft mij ontmoet zoals ik was. En ze is ook naar me toe gegroeid. En, maar het zijn, zijn ook best wel moeilijke tijden geweest. Even voor de alle helderheid. Als de moeder niet Joods is zijn de kinderen officieel, hè, formeel, ook niet-Joods. Ja. Dus daarom was het voor jou heel uh, belangrijk... dat je vrouw die stap zette. Toen. Ja. ja. Maar oh, ik, wat heel veel Joden hebben, dat ze het zo belangrijk vinden... dat we niet assimileren dat Jodendom blijft bestaan. Dat vraag ik me ook wel eens af, is dat nou zo belangrijk? Is het nou zo belangrijk dat Jodendom blijft bestaan? Nou ja, Ik vraag daar natuurlijk naar, omdat het zo fascinerend is... dat je in die uh, serie de kosher ham hamvraag van alles en nog wat onderzoekt. Hè? Ook uh, wat de ratio van het geloof is... als ik het zo paradoxaal mag, uh, mag uitdrukken. En, en, en, en de worsteling die jij ontwaart in die serie... Die, die denk ik ook te zien in jou. En misschien is dat helemaal niet waar... maar dat is de vraag in feite waarmee ik hier zit. Uh, in hoeverre is dit dan ook misschien een zelfportret? Nou ja, ik ben er, er onderdeel van. Maar ik sta... Ik sta er genoeg buiten om, om, om dit te kunnen, te kunnen onderzoeken. Maar nogmaals, die, kijk, je hebt, ik begrijp wel, je hebt de eerste drie afleveringen gezien. En daar zijn de eerste, de eerste twee zijn heel ja, kritisch op... Uh, of daar kijk je heel kritisch naar, naar de Joodse wet en hoe dingen worden gedaan. Maar de derde aflevering, die over veel te vis, is eigenlijk een A, religieuze uitzending. En de vierde is, is, is dat ook wel. Dus... Het is, het is veel meer dan, dan ja, maar alleen dat, maar dat, Jodendom en nee, wetten. Nee, precies, en... maar dat vind ik juist interessant. Ik zie als het ware verschillende Joodse jigalen door die serie stuiteren... en ik hoor hier ook verschillende Joodse jigalen aan de microfoon zitten. Die, eh, de ene jigaal zegt, nou ja, ach, zet met me mes op de keel en er is geen God. En de ander houdt zich aan zijn wetten. Ja, maar dat is, en, en, dat, dat blijkt maar weer echt ontzettend moeilijk voor buitenstaanders om te begrijpen... Maar maar ja, dat is natuurlijk de hoofdvraag. Ik heb, geprobeerd uit, ja, ja, ik heb ja, ja. geprobeerd uit te leggen dat. dat kijk, dat, dat volk en dat religie. dat loopt door elkaar heen. En ik denk dat dat mede oorzaak is. voor het feit dat veel joden dingen doen. vanuit traditie, vanuit gevoel. zonder dat het die religieuze component heeft. Hm. En voor een buitenstaande leef ik waarschijnlijk. Zo als mensen. Op, er niks slechts over ze, maar mensen die op Staphorst. wonen. heel streng en heel. En hoe kan je dat doen als je niet, jezelf niet als, als religieus ziet? dat is voor een heel moeilijk te begrijpen. En toch is het zo. Eh, heb, jij, heb je wel eens uh, dat je een diep religieus... misschien zelfs wel mystiek moment doormaakt? Bij bepaalde muziek. Bij, bij, in, met liefde, en, maar met jonendom niet. Nee. Wel maar een heel, krijg je Wel, wel heel, heel, heel, heel warme momenten, mooie momenten. Maar ja, nee, ik ben en sowieso niet zo heel erg van de mystiek hoor. Maar wat is dat dan eigenlijk, dat religieus besef? Waar, waaruit bestaat dat? Nou, ik, ik zeg je net dat ik niet zo heel veel religieus besef heb. Nee, maar voor de buitenstaander is het dus heel lastig uh, te snappen... in ieder geval voor deze buitenstaander... dat je in je handelingen je daar tot op, tot op grote hoogte door laat leiden. En da, dat is iets wat, wat ik probeer te vatten. Ja, maar... Ja, ik. Ik heb een aantal voorbeelden gegeven. Bijvoorbeeld, denk zelf aan die kerstboom. Ik weet niet of jij er thuis in Haarlem een, een hebt staan. Ik koop altijd een kerstboom. Maar waarom? Ik er... je in Jezus? En in de... Nee, ik vind het gewoon gezellig. Nou, daar hebben we het. Ja. Dat, dat, dat, is, dat is het in een notendop. Ik vind het gezellig, maar je... Je kan, iets anders, je kan er ook gewoon kaarsen in. Ja, ik zou mezelf, alleen daar wijken de wegen dan. Maar vind je het in januari niet ook gezellig? Waarom doe je het dan? Ik zou zeggen, ik ga me niet elke week aan zoveel dingen binden... als ik zeg, het is alleen maar gezellig. Ja. En laten we zeggen, zoals jij elke week een kerstboom in huis haalt... op zaterdag, maar dan de sabbat... Daarvan denk ik, nou, dat zijn wel veel kerstbomen in huis het hele jaar door. En dan ook nog eens aan spijswet te houden. En uh, mevrouw uh, vragen om uh, joods te worden. Enzovoort. Heb de rij is veel langer te maken. Daarvan zou ik denken: het zijn maar 99 van de 100 kerstbomen te veel. Omwille van de gezondheid. Ja, het principe is hetzelfde. Alleen, jij, ik, en dat is: als jood word je geboren. Als christen, dat, dat, je kan vandaag besluiten: ik ben christen. En, ja, je kan je laten dopen, maar dat is verder niet zo heel erg belangrijk. Dan, dan ben je een newborn Christian. Jood, je, zo word je geboren, ook als je er helemaal niks aan doet. Ik heb ook heel veel vrienden, die hebben er heel veel moeite mee. Die willen, helemaal, die willen er helemaal niks meer mee willen er af. Maar ja, ze maar zijn zo geboren. Ja, maar je bent het. Ja. Ja, als ja, we dan nou kijken naar, naar een kwestie die nu veel op heeft veroorzaakt. Hè? De rabbijn Raalbach. Uh, die geschorst is. Zou je zelf om te beginnen even in een paar woorden kunnen schetsen... wat uh, hier de uh, heart of the matter is? Zou ik zeggen wat de heart of the matter is? Dat is dat... het uh, jodendom is een, is een ongelooflijk oud geloof. En uh, al die geloven zijn allemaal uh, paternalistisch. Uh, hebben allemaal niks met homo's. En of, of dat nou over christendom gaat of over de islam. Ja, of en deze rabbijn, even voor Alleen... alle helderheid, heeft een verklaring ondertekend die wordt gezien als een anti-homo-verklaring. Juist. Wat het mooie is van het, het jonendom... zoals het in Nederland wordt beleden... we zijn allemaal verwesterd... we hebben allemaal, we ont, we omarmen de westerse waarden... je zal nooit een rabbijn hier in Schul iets horen zeggen over homo's. Uh -huh. Je zal ze in de Joodse les nooit horen zeggen... De, de, eigenlijk hebben we een soort gedoogconstructie in het, in het jodendom zoals we dat hier hebben. Ja, het staat in de Bijbel en ja, we kunnen niet zeggen dat het onzin is... maar we hebben het er eigenlijk niet over. Want we moeten voort. Dus ook in nou, mijn synagoog. hij, synagoge, hij, hij, hij wel. Ja, Dus hij heeft gebroken met die stilzwijgende afspraak. In de synagoog, in mijn synagoog, afgelopen week was er, was er nog een homo. En ik zei: Hé, uh, hey, dat jij je hier nog durft uh, te vertonen. Naar heb je, heb, Robach, heb je ja. er nou helemaal niks van begrepen? Ja, ja. Dat was ook een beetje de sfeer. Werd hart, uh, in de synagoge werd hartelijk om gelachen. Is hij dan terecht geschorst, krijgt... vind je? Doordat hij deze verklaring heeft getekend? Nee, Dat, dat, dat schorsen. Uh, ik, ik heb sowieso heel weinig met, met rabbijnen in het algemeen. Maar um, ik, ik denk dat het een teken is naar de buitenwereld. Ze zijn ongelooflijk geschrokken hiervan in Nederland. Het is een, een rabbijn die in Amerika woont. Die eigenlijk dus ook niet zo goed weet hoe we het hier doen. Hij is vanwege zijn rabbinale expertise. Ja. Uh, op allerlei vlakken is hij ingehuurd om eens en zoveel tijd naar Nederland te vliegen. En dan, uh, ja, dan hier zijn know-how ja, te het gebruiken. Het is wel een heel schisma in de Joodse gemeenschap ja, te veroorzaken. Nou, geen schisma. Er is van, van links naar rechts, van vroom naar vrij. Iedereen vindt dat hij het in ieder geval niet had moeten zeggen. Van denken mag je. En dus ze stonden meteen klaar om te zeggen. van. Nee, belachelijke nou, Willeke-Joodse dingen. Maar er zijn is... ook mensen die stellen zich achter hem op. en die zeggen: nou ja, dit is gewoon inherent aan de Joodse orthodoxie. Maar wie, wie stelt zich achter hem op? Nou, mensen die, die niet tot de liberale Joodse kerk, dus aanstekens, uiteraard behoren. Nou, de, de orthodoxe gemeente die hem in dienst heeft genomen... heeft met, met heel veel woorden op, in alle media ge, zich ervan gedistanceerd. Ja, en ze zeker Iedereen mensen welkom die is. die officiële plaatsen bekleden. Dat is, daar heb je helemaal gelijk in natuurlijk. Maar je voelt dat het niet zomaar debat is in de Joodse gemeenschap hierover. Nee, er is, geen, er is hier. In, in mijn omgeving. En oh, ik, ik heb hier geen. Onderzoek. Voor jullie is dat gewoon klaar, waardoor onzin. Nee, ik schaam me dood. Ik, de, de, mijn. mijn be, Lara die je noemde. Die zie ik toch al als mijn beste vriendin. Lara Rensen, ja. Ja. Die, die, die, die is ook lesbisch. Dus. Weet je, je hoeft mij niet te vertellen uh, dat. Uh, dat uh, nee. Ik, ik vind het vreselijk, je diep. En, en hoe sta je tegenover een ander uh, hot item van de laatste tijd? Die discussie over dat ritueel slachten. Om even weer bij het koosje eten terug te keren. Nou, wat, wat mij daarin in, in, in stak, en dan steek ik even niet de hand in eigen boezem, is dat er ongelooflijk veel dingen te doen zijn. De bio-industrie, de. Nou ja, nemen, laten we de bio-industrie nemen. Er gaat ongelooflijk veel fout hier op, uh, op uh, het gebied van dierenleed. En moet je dan hetgeen pak wat maar... Een, weet je, dus je hele huis is, is, is, is, is een troep. En dan ga je met een, met een heel klein stof en een blikje één hoekje opruimen. En dat is nou net wat een, een zeer gewaardeerde minderheid heel erg steekt. Zeg jij nu, begin, laat ze nou gewoon ritueel slachten als ze dat willen? Nou, als je wat wil doen, begin eerst met je eigen bio-industrie. Moet je dan eerst je... Ik voel me geen gast in het land. Maar voor vele, vele generaties, uh, honderden jaren woon ik hier. Mm. Maar moet, moet je dan koet eerst dit aanpakken? Ja. Je zou over... Het is makkelijk, er over... zijn minder, minder belangen, je... economische ja. belangen. Ja. Je zou overigens ook kunnen zeggen, en dan zijn we in één klap klaar... met die hele discussie over het ritueel slacht of niet. Hou op met vlees eten, heb je ook geen probleem hier. Klaar. In het algemeen of joden? Anybody. Of het nou gaat over legbatterijen of over ritueel slachten. Het hele debat hoeft niet gevoerd te worden als we daarmee kappen. Klaar. Ja, maar ja, hoe ga je dat regelen? Nee, het, ja, nee, nee, niks niks geforceerd. Maar als ik het Joodse antwoord moet geven. Je, je bent toch niet verplicht om, om, om, om vlees te eten? Dus je kan ook zeggen, nou, als voor, voor jullie zo zwaar telt in het land... het ritueel slachten, euh, nou, joh, prima, dan eten, dan eten we geen vlees meer... en dan hebben we ook geen ruzie. Oké, okay, maar de, laten we deze hypothetisch houden. Want je, je, je, je proeft zelf dat het een, een zeer hypothetisch is. <laughs> Niet aan de realiteit okay. ontspannen. Hey, hey, Jigal, je, je hebt duidelijk gemaakt... Dat je, dat je met een zekere distantie tegenover dat Joodse geloof staat in deze uitzending. Maar door deze programma's te maken roep je natuurlijk wel over je af... dat mensen jou in die hoek plaatsen. Ja, zeker. zeker. En um, zo ontzettend... Uh, Gaaf als ik het vind om in kunststof te zitten. Zo moeilijk vind ik het ook wel om de hele tijd over dat jodenom te praten. Maar ja, dat, dat mag je natuurlijk niet verbazen als je voor de Joodse omroepprogramma maakte over de Kozerham uh, kozer vragen. Nee, ja, ja, absoluut. Ja, ik heb me in mijn le werkzame leven heel ver gehouden van alles wat jood is voor een hele lange tijd. Maar waarom zet je deze stap die toch uh, ook tot profilering leidt? Ik hou ook van verhalen vertellen en van, van uh, mooie dingen maken. En ik dacht dat ik hier uh, hele mooie verhalen in handen had. En het uh, bloedkruid waar het niet gaan kan. Ik ben Op een gegeven moment heb ik, heb ik dat plan geschreven en ik mocht het gaan maken. Maar voor mijn, mijn eeuwige dank aan de, aan de directeur van de, van de Joodse omroep die me dit vertrouwen heeft gegeven. Maar straks en, ga je ook nog, een, een, uh, als ik goed ben geïnformeerd, een culinaire column in het nieuwe Israëlische Zweekblad doen. En dan gaat dus die Joodse profilering van jou daarmee impliciet door. Ja, ik, ik, het, het is een een, een, een, een effect. Het gaat helemaal mis dus, met wat me. doe jij Krant, maar ik ga met ook vanaf, Krant. Maar ik, ik kan ook zeggen dat ik uh, voor in, een, in een groot nieuw muziekblad nu uh, drie pagina's ga vullen... Um, over mijn LP-hoezen vanaf uh, maart, april dus. De <laughs> um, schizofrenie uh, gaat voort. Et, et, et, nou, schizofrenie. <laughs> ik, ik, ik, ik, ik doe wel meer. En die stukjes in het, uh, in het N.I.W. Die ik, uh, die ik ga schrijven over, over producten... Die, uh, dat zullen leuke uh, uh, stukjes zijn over, over de bagel. Ik ja. kocht vanochtend een bagel, Frank. Even kort. kort weet je wat een godsnaam? Nou, je hebt nog een minuut, hoor. Dus je moet heel snel Heb ik nog bijna. maar heb ik een minuut? Ja. Nou ja, de, over, over, over wat is een bagel, wat is gefilte vis? wat is, uh, wat ja. is alles. Ja, ik uh, meld even, pak jij er tegen bij ondertussen... dat uh, straks de gast is in uh, twee dingen viroloog Wim van der Poel... van het uh, Centraal Veterinaire Instituut in uh, Lelystad. Hij stort zich met hart en ziel op de bestrijding van het Smallenberg-virus. En ook in uh, twee dingen Maarten de Grauw van het uh, transportbedrijf Wim Bosman. Wie kent het niet? En hij vertelt over uh, bruto overvallen op vrachtwagens. Ja, en dat, zeg ik als zoon van een trucker, is natuurlijk een grote, grote schande. Igaal, wat komt daar te staan? Je bent wat je niet eet. Ah, dat is helemaal. Uh, de de joodsidentiteit is voor een belangrijk gedeelte wat je niet eet. Maar ook uh, mensen. calorieën, uh, CO2. We uh, doen steeds minder. Ik dank jou zeer hartelijk. En maandag is weer kunstig. Dank meneer Krant. Dit was aflevering 2400. 18. Ja, 2418. De koosjere hamvraag. Zondagmiddag om 2 uur op Nederland 2. Morgenavond om 7 uur. Manjaren, Het lekkerste programma van Radio 1. Ik wens u vast een prettig weekend. Tot maandag. Radio 1. Kenstof. NTR brengt cultuur. Elke dag. Dit is Radio 1.